Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het internationale Rode Kruis luidt de noodklok over het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. De brandstof is op en er kan niet meer worden geopereerd. Een directeur van de hulporganisatie zegt op X dat het zo niet langer kan. Duizenden gewonden, ontheemden en medisch personeel lopen gevaar, zegt hij. Het Al-Shiva Ziekenhuis is het grootste ziekenhuis van Gaza. Er zitten volgens de BBC 15.000 mensen, namelijk gewonden, hulpverleners en vluchtelingen. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saudische hoofdstad Riyadh. Diverse grote havens in Australië liggen plat vanwege een cyberaanval... De aanval werd gisteravond ontdekt, waarna de havens van grote steden als Sydney en Melbourne direct werden platgelegd. De Australische havens worden logistiek aangestuurd door een bedrijf uit Dubai. Dat bedrijf zegt dat schepen nog wel kunnen worden gelost, maar dat vrachtwagens met containers het terrein niet meer kunnen verlaten. Een topbestuurder van het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, heeft tijdelijk zijn taken neergelegd. Hij wist van fraude met Europese subsidies, maar greep niet in en werkte er waarschijnlijk zelf aan mee. Dat meldde Omroep West en follow the money na eigen onderzoek. In Hamburg zijn gisteravond meer dan 30 mensen gewond geraakt. Die braken uit rond de wedstrijd tussen Hannover 96 en St. Pauli. De clubs spelen in de op één na hoogste divisie van het Duitse betaalde voetbal. Om de gewonden zijn 15 supporters en 17 politieagenten. Het is niet bekendgemaakt hoeveel mensen zijn opgepakt. Vanwege de rellen werd de wedstrijd stilgelegd. De coaches van beide teams hebben de incidenten fel veroordeeld. Het weer, buien, vooral in het noorden en midden van het land. Dus een door ook zon en het is een graad of tien. Morgen eerst kans op mist, verder zon en s'avonds in het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar bedankt we hartelijk voor. En als opening je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie muziek. Zo ook de volgende artiest. André van Duij. Artiest naam van Andreas Marinus uh, Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Natuurlijk uh, een Nederlandse komiek. Wie kent hem niet? Revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programma. Het Algemeen Dag Wat Doen hem in 2017 ruim een halve eeuw... Nederlands grootste volkskomiek. En hij werd in 1947 geboren in de Watergeuststraat in Rotterdam-West... als Adrianus Marines Kloot. En werkte als magazijnbediende bij de Rotterdamse Dokhavenmaatschappij. En vandaar vandaag zag daar als kleine jongen op personeelsfeesten... optredens van onder andere Johnny Kraaikamp en Rita Corrita. En hierop bekwam hij zich in het imiteren van bekende Nederlanders. En op de lage school viel vandaar niet alleen op vanwege zijn rode haar... maar ook door zijn imitaties en zijn vol voor humor en werd al snel de ster van alle klassenfeesten. Nou, wij kennen hem allemaal. André van Duin hoort hem nu met Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. Een Madly met allemaal leuke liedjes van André Haassers. Oh, Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. Hoe verliefd ik was toen het zomer was. In mijn schoolagenda schreef ik duizend maal je naam op mijn opklapbed. Een fotootje gezet, en uren kijken naar de maan. Hoe mooie je naar die van der Heubel zou jij nog bestaan. staan? Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Vervul zo nu en dan een liefste wensen.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 Je spreekt het iedereen, met jij en jou, en knikt de schaapjes toe. En buif je naar een knappe boerenrol. Roept haar koe, aboe. Je zegt je denk je op een fijne plek, het maandje dat zal je nachtwit zijn. En dan word je morgens wakker met twee slakken in je nek en je neuriet, dit regijn. We gaan de wijde wereld in, lopen op lijn been. En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee, kom bij een slechter. Oh, <laughs> Drie hoog op een plat, daar zat de onbeheerde de kat. En die als ze juist naar bed wou gaan. Hier die kat op in zijn hinder aan. En die kat zat op het plat. En de is het zeer was. Miau, miauw, miauw, wauw, wauw, wat een taaie kat was dat.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 Janssen nam de kolenstof en smeet hem naar die kassenkond Maar die wiel vol beuken op de grond en de kat bleef gaaf en kern de zon En die kat zat op het plat. en nu zie zeer de wat Miauw, miauw, miauw, wauw, wau, wat een taaie kat was dat Jansen greep zijn diensten weer. en sloot onmiddellijk zeven keer. Maar de kat bleef heel het is geen mop en die vraagt die zeven kogels op. En die kat zat op het plat en de, de wat. miau miauw, miauw, wauw, wat een taaie kat was dat. Janssen die hem kwijt wou zijn, die smeten voor de dieseltrein. En de dieseltrein was zwaar rond, weet maar de kat kwam thuis met een blij gezicht. En die kat zat op het land en muziceerde wat. Miauw, miauw, miauw, wat een taaie kat was dat. Miauw! En Janssen ging naar het abatwaar en huurde zeven slagers daar. En die stonden met een gastank en een mitrailleur. En die kat zat op het plat. En de wat. Miauw, miauw, miauw, wauw, wat een taaie kat was dat. En een dag daarna, wat ik je zeg, riep Janse blij, die kat is weg. Voor een het platje lag een leverworst. En die houde toen uit volle borst. En die worst lag op het plat. En MUZIEK de water. Miau, miau, miau, wau, wow, wow, wat een geile kat was dat.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 verdeelt in vele klassen. Dat stand standverschil, dat is nu iets waarvoor je op moet passen. Wanneer je iets ontvangen wilt, dan moet je ook wat geven. We denken aan alles, komt een eind, dus ook een laatste leven. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan Het blokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar de hand, en geef elkaar een zoen.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 Zuur is van als, zusje van zoet, net als de dag van de morgen, als je de vreugd die Schuilen, ga aan het huilen, maar Wanneer je bij het grootste verdriet toch allen nog dit erin ziet. Het dient alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje een keert, het mooie des te meer waardeert. Televisie is geweldig. Ik zou eigenlijk veel meer mensen eh, warm willen maken voor televisie. Hè? Mensen, kom bij de televisie werken.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 Zeg nee. Luns en baby doen het. Mama waarom nooit met z'n twee. En Jan komt daar met sigaar, <coughs> doet het. Snip en snap maar eens per jaar doen het. Dus doe het, kom op het ster. Pierre doet het en Pierre doet het. Johnny Ellie deze geblaar doet het. Dus doe het. Kom op het scherm. Het paard op schoot. Hij wordt wel groot. Doet het. En geeft net niet te bloot. Doet het. Dus doe het. Kom op het scherm. Daddy en Henk. Zonder Henk. Doet het. Pinto, Piepo en Piet. Vol doet het. Maar ik weet echt niet voor wie. Professor, een mister, een dokter, een dievenhorst, het doet het. Dokter jongen, oud, oh, doet het. Des doet het. Kom op het scherm. Het hele Nederlandse elftal doet het. Als het mag van de bond.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 Het was Rudy Karel met Als Nederland zou liggen. En daarvoor hoorde u een stukje van Mies Bouwman. Samen met Rudy Karel, een opname in 1962 van een TV-show, natuurlijk. En de volgende artiest is uh, Josephine Leemans van Beter bekend als uh, Jo Leemans, geboren in Mechelen. Op 13 augustus 1927.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 Zal ik zijn? Zal ik heel knap zijn? En wordt ik kreek mijn antwoord zal dit zijn? Que sera, sera, Wat zijn moet dat zal zo zijn. De toekomst die blijft geheim. Que sera, sera. Que sera, que sera. Wat moet zijn zal zijn. Que sera. ZANG Dat mee wil gaan vissen, je vrouw is u misschien vrij. Ik zou die sport voor geen geld willen missen, al van die liefhebberij Ik Wil u het hengelen zonder mankieren, vlug en op gunstige voorwaarden leren. Vrouwen zal u zich laat zien bij de sloot, de vissen verliefd. In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 Ja, dus zet hem op Strohoedje, strohoedje Op de planken Heb ik mijn succes Aan jou te danken Want jij bent Het is in orde Toch mijn handelsmerk Geworden Zonder jou Kan ik niet spelen Lief en leed Zullen we delen Ik hoor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 Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. En loop je oude oh, we trouwe wekker af, zeg dan niet oh, de over de winnovemacht. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. You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 See you.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 Zeggen wat ze willen De Jordanezen zijn een volk met vlecht We hebben wel ons eigen taaltje Maar Jordanezen zijn niet ordineer Je moet zo zwitsen Het is slecht in de Jordaan Maar laat ze rustig kletsen. Daar moet je boven staan Ja, zelfs de televisie Had een hele ploeg gestuurd Maar werd ze nerven maakte Lijkt meer de Russe buurt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 Zit Frans van Spijk in de junior?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 de tante is tijd, doorstaan. De klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Niet een mens hier op aard, die verleden weggespaard gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fijn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 Morgen zijn de spoken van het heden, Een weggevaar behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter, morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Nog een jongske waas, zo van die jaar of zes Toen vond ik heel van alles aan en leed ik niks met rust Zou die gaan met rummelken en pak de miche keukske? Daar zachte de man, doet de genijd, die zet ik in het huiske. Tralalalalala, tralalalalala Tralalalala, la la la, trail la la la. Wie ik hou het grote word, die was voor wie. Je hou ik heel wie iedereen, een beetje aan mijn ziel. Knap visserske, een aardig kind met om de koppen duifske. Die spookt dan met dat beetje af, op een of andere huifske. Tralalalala, tralalalala, tralalalala, tralalalala, die ik blaag. Ik was vol gouden mood. Je noemt me afscheid in de gang. Ik weet het nog zo goed. Op een soort schemende schoonpapa. Je zag toe met een vluibske. Wat moet dat met mijn dochter nu? Door in dat duister huibske. Tralalalala. Tralalalala. Tralalalala, Tralalalala, Wendig eens wie Petrus komt, men klopt aan de deur. Daar zette jong, kom doe maar in. de steest er heel groot ver. Oe hebt toch niet mijn schot niks in die beuksje. Daar volg ik Peter, zet niet meer met een engelke in een heukske. Met Rademager, met wie ik nog aan Joenske was...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 Heb ik het anders zien? Heb het anders Zonder ze zijn nog niet versleten. Daar gaat hij nog een keer. Wie het zeef op, de ramen op gedaan. Alle pruimen liggen te schuimen. bleert de schree op, De ramen op gedaan, iedere vrouw.